Kunstzaal onder de toren, Oud Politiekantoor, Hasselt. Erfgoed Radio Weekend. Tja, en meteen een goedemiddag. Uh, tweede dag aan de start. Twee uur heeft de klok geslagen. En dat betekent dat we met heel wat erfgoedmensen straks gaan praten. De eerste die al tegenover mij zit, en we gaan eens luisteren naar zijn eerste plaat. Goedemiddag, Tom Vossen. Goedemiddag, Erfgoed Radio Weekend. zometeen muziek van Glenn Frey uiteraard. En, en inderdaad, take it easy. De Eagles, een plaat die jij koost, Tom. Goedemiddag trouwens. Heel goedemiddag, ja. ja met een goeie, lekkere, goede plaat. Een ja. beetje relaxed en toch uh, lekker ritmisch. Country rock, altijd goed. En de Eagles, altijd prijzen. Nog altijd, hè. Ja, Zeker, je, je blijft die oude rocker van vroeger, eigenlijk. Ja, weet je toch? Tom, het eh, erfgoed radio, dat betekent dat we een aantal mensen die zo gezegd niet meer in de running zitten, maar nog altijd van alles doen. Jij doet nog altijd radio, terug. Ik probeer toch en ik amuseer mee ja, daarbij. Daar gaan we het ja. straks over hebben. Oké. Okay. Tom, doe eens even de, de, het verhaal. Jij bent bij Omroep Limburg binnengekomen in de wat jaar? Poh, begin jaren 70, 74 ben ik, heb ik examens afgelegd in de tijd in Brussel. Toen moest dat nog allemaal. Mm -hmm. hè, examens van alle klassieke muziek moesten wij dus kennen. Want ik heb examens afgelegd voor discothecaris. Dat betekent het beheer van de discotheek. En dat waren in de tijd alleen maar plaatjes: 45 toerenplaten, 33 toerenplaten. En we hadden nog heel veel: 78 toerenplaten. ...en natuurlijk een heel groot bandenarchief. Mm -hmm. En er was uh, voor mij geen discothecaire, de mensen voilà, de administratie deden dat een beetje... ...en dan moest ik proberen een beetje orde in de chaos te scheppen. En dat heb ik geprobeerd te doen, maar dat was een beetje mijn, mijn hobby, platen en zo. Ja, dat was toen je ook je al dj enzo. Ja, dat kan je me voorstellen. Ja, je hebt een heel wat heel levens gehad hè, Tom. Oh. Ja toch wel hè, en nog altijd uh, still stand-by. Uh, het heel gekke was, eh, toen ik dan op de omroep ook Spinnen kwam of Spinnen liep en je had dan iets nodig, eh, eh, want ik heb zo'n paar dingen ooit voor Mark Brillouet gedaan. en eh, dan viel mij altijd op dat je eigenlijk in zo'n donker hoekje zat. Ja, inderdaad. J jij die eigenlijk zo iemand bent, die eigenlijk zomer ja, is. En... Het gebouw was toen zo, hè? dat was ja. uh, uh, het boogste verdiep werd nog verhuurd aan studenten, daar, daar sliepen nog studenten, en wij zaten eigenlijk met de rekken, met de, de, de, de, de kasten waar de platen in stonden. Dat zat al wel in de kelder. En ik zat daarboven uh, in een klein, inderdaad, duur uh, donker kotje. Maar nadien is dat veranderd en ben ik naar boven mogen gaan naar de tweede mm -hmm. verdieping, met een heel grote ruimte. Ja. En daar hadden we inderdaad plaats genoeg. Ja, het verdieping. Ja. Zeg Tom, eh, maar niet alleen als, als in de discotheek zitten, eh, maar, maar je hebt ook, je maakte eigenlijk voordien ook al een beetje radio, toch wel, hè? Ja, toen... Eh... Heb ik zelf zelfs een aantal jaren gedaan. Dat was een verzoekprogramma voor uh, studenten. Ja, voor iedereen eigenlijk. Hè. Mm -hmm. ja, dat was nog de hele oude tijd. Er uh, bestond geen internet, geen gsm. Het waren nog allemaal gele briefkaarten en brieven die werden geschreven naar de omroep. En er kwamen inderdaad uh, zakken vol brieven uh, binnen. Uh, en post binnen voor, voor iedereen natuurlijk. Hè. Ja. En dat moest allemaal gesorteerd worden natuurlijk. En per datum gelegd. En bekeken welke platen konden wij dan draaien. Want we kregen zoveel aanvragen dat dat mogelijk was van uh, alles te draaien. Hij moest altijd een selectie maken. Werd je ook vaak benaderd bijvoorbeeld om een bepaalde plaat te pluggen? Ja, dat, dat, dat kwam later natuurlijk. Maar dat, dat, dat gebeurde niet in het verzoekprogramma natuurlijk. Nee, nee maar je weet als je uh, platen binnenbrengt, iedereen die een singletje maakte maken in de tijd, of, of hè, later cd, die bracht dat binnen bij de omroep, want die wilde dat wel eens gedraaid hebben. Uiteraard. Inderdaad, artiesten kwamen zelf nog met hun plaatjes. Uh, iedereen is binnenkort van niet vraag ik noem maar op. Uh, iedereen kwam zo'n plaatje binnenbrengen. Hè. Mm -hmm. En uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat er dan wat geduwd en gepusht wordt om te zeggen, kan je dat niet bij de juiste man aan de man, juiste... Eh, want toch ook een beetje, hè, als je in het archief zit van die platen, dan heb je toch ook wel een keer, hè, of dat je zegt verzoekplatenprogramma, er is snel iets doorgestuurd, sneller dan we soms verwachten. Ja, maar ja, de mensen gingen ook naar die personen zelf, ze wisten wel wie welke programma's maakten en dan gingen ze ook rechtstreeks naar die mensen. Hè. Ja, toch wel hè. Ja, ja. Uw tweede plaats, uh, Tom, uh, is tafel klaar. Eh, vertel eens even over... Brian Eyed Girl, dat is eigenlijk een nummer van Van Morrison. Wat yes. Iedereen kent in de versie van Van Morrison. Maar ik vind die, van, van die versie van Van Morrison niet zo goed. Hij is nogal een Noorse persoon, dat weet iedereen. Ja. En ik vind dat Ian Matthews, een man die vroeger bij Fairport, Fairport Convention gezeten heeft, en die nu in Hollands Limburg woont uh, over de grens, en die heeft daar een heel goede hitversie van. Dus de enige hit die hij gehad heeft, dat is die versie van Brian Eyed Girl van... Van Morrison, maar in de versie dus van Ian Matthews. slow going down the old mine with a transistor radio. And standing in the sunlight laughing, hide behind the rainbow's wall. We're slipping and sliding all along. sing Making love in a green grass Behind terecht de keuze van Tom Vossen. Ik ga helemaal met jou akkoord. En zeker als je in die mooie bruine kijkers kunt kijken van Tom Inderdaad, daar word je toch echt vrolijk van. En niet alleen van de muziek, maar inderdaad ook van de bruine ogen. Hè. Ja, dat is inderdaad zo. Zeg, en, en het klinkt ook veel frisser. Hè? Ja, inderdaad. Dat, dat, uh, dat is de reden. En jij vertelde me net, uh, tijdens de muziek, Tom, dat die man eigenlijk heel veel muziek gemaakt heeft. Hij heeft uh, tientallen albums gemaakt. Totaal onbekend, maar zeer mooie nummers. Heel... Uh, uh, ritmes en melodisch heel mooi nummer 70 ja, gemaakt. altijd. Ja. Ja. Nu komen we even terug naar die discotheek. Yes. Uh, wanneer ben je eigenlijk uh, want dan heb je de overstap gekregen van het vinyl naar het cd zelf en dan moet er natuurlijk ook inderdaad want men ging beginnen te stoppen met platen draaien het werd allemaal op computer gezet en dergelijke. Hoe lang ben je daar eigenlijk mee bezig? Oh, dat is vector. een heel lange overgang geweest dat we zowel uh, vinyl draaiden als cd's. Dat was een uh, een, een, een mengeling eigenlijk van, van een aantal dingen. En op een gegeven moment is dan alles volledig overgeschakeld naar cd. En werden de videoplaten nog zelden gebruikt. Alleen voor dingen die niet op cd stonden. Wat we toen niet vonden. En er was geen internet natuurlijk. Ja, absoluut. Dus dat is een, een, eigenlijk was dat een, een, een monnikenwerk als je daar aan begon. Hè? Want als je al die plaat, hè? dat is toch... Hè? Hoe lang ben je daar ongeveer mee bezig geweest? Oh, dat heeft toch wel verschillende jaren genomen. Want toen is er nog de computer daarna gekomen. Toen hadden we dus alles op fiche geschreven. De titels en de uitvoerders. Voor ieder titelje van een plaat van een, van een LP moesten bijvoorbeeld twaalf fiche gemaakt worden. En dan is voor een uitvoerder de twaalf fiches op die fiche. Dat allemaal klasseren alfabetisch in grote klasseurs. Toen kwam de computer... Ja. Ja, bestof, hebben we dat niet meer nodig moesten al die platen, al die cine's moesten terug op computer gezet worden allemaal terug intypen ja inderdaad. Want het was belangrijk ook bijvoorbeeld dat de programmamakers zelf als die een lijst maakten, moesten die eigenlijk bijvoorbeeld altijd de plaat invullen die ze bij jou zouden bestellen, of die zou moeten gedraaid worden. Ja, ja die kwamen die dan vragen. De, duur, de duurtijd van, van, van de plaat. Dat, de auteurs, de componisten moesten ermee vermeld worden. Het platenlabel worden. moest ook nog vermelden. worden, alles moest erop gemaakt ja. Voor Sabah moest alles aangegeven ja, ja, auteursrechten, worden. Auteursrechten, daar ging het ja, ja, ja, eigenlijk vooral over. Maar ik heb altijd zo horen zeggen van auteursrechten, Tom, uh, de vraag is altijd als je dan met de artiesten zelf praat, onze Vlaamse artiesten, Belgische artiesten, die zeggen nu: zo gek veel trekken we er eigenlijk nu van op. Ja, het meeste gaat naar het buitenland natuurlijk, want eh, zoveel Vlaamse artiesten worden ook niet meer gedraaid. Het zijn ook veel, veel meer buitenlanders, uiteraard. Hè. Daarmee verdienen ze niet zoveel en nu zeker niet meer met nee, internet. Guitar Man van Brett is je volgende plaat. Ja, dat is ook zo een uh, mooi uh, nummer uit uh, ja, Californië, zal ik maar zeggen. Zo. Mm, Amerikaans, Zo ja. Amerikaans en uh, lekker klankje. zo En Guitar Man ja, heeft toch altijd iets uh, speciaals een uh, gitaarsolo erbij. Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show, you know, baby, it's the guitar man. Love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 Een prachtige Indiaanse muziek van Brad en Guitarman. Trouwens, goed keuzes Tom. Ja. ja ik denk dat we jou terug moeten bijhalen om, om inderdaad programma's samen te stellen onder andere muziekkeuze, want ja. er staat weer zo'n kanjer voor straks op ja, ik heb jarenlang muziekprogramma's samengesteld voor Radio 2 in de tijd ik deed de muziek ook van de ontkoppelingen dus s morgens twee uur, s middags een uur en s'avonds een uur, toen waren er nog vier uur ontkoppeling vanuit ja. Hasselt Juist. vanuit Limburg, en al die muzieken jaren aan een stuk heb ik nog allemaal mogen samenstellen, tot de computer kwam en toen was het om zeep, En die, toen mocht de computer alles samenstellen. Ja, en zelf kiezen. Ja, en ja, dan krijg je inderdaad. Geen heidsworst. Inderdaad, een, ja. ja, ja. En, en dan krijg je eigenlijk soms dat je een bepaalde plaat hoort. En dan zeg je: Oh, plaat A. Lang niet meer gehoord, maar in diezelfde week hoor je ze twaalf keer. Inderdaad, dat is de computer. En, die is en, dat, slecht geprogrammeerd. Is. Ja, dat is inderdaad degene die. En dat heb je ook met die, met die nachtradio en zo. Van, van veel vrije radios in de tijd. Hè, Tom, even die vrije radiotijd. Je hebt ook nog even wat, dat wij hebben samen ook nog eens wat voor gedaan. Ja, ja, ja, ja, radio ja, centraal. Uh, het was en, een heel mooie tijd, jaren tachtig denk ik ja, dat ja, dat was. Ja, vier is Tom Vossen <coughs> bij Radio Centraal. kun je je voorstellen, terwijl dat hij eigenlijk ook wel... Hè, dus... Ja, ik deed toen alleen de discotheek bij uh, Radio ja, 2. En dus dat kon toen, ja, die toen tijd. Kon het, dan, ja, ja, ja. Maar je hebt eigenlijk uh, niet afgehaakt, want uh, tot vandaag eigenlijk ben je opnieuw bezig met radio. Ja, al tien jaar ben ik in het bij uh, BO, Bilderse uh, Radio Omroep en uh, ja, ik doe er iedere zaterdag een programma bo-weekend over wat er te doen is in Limburg met, uh, wat, van, van alle steden in de buurt van, van Bilzen en uh, ja, wat er te doen is en uh ja. Dat is erbij natuurlijk. Zo'n beetje de combinatie tussen Tongeren, Bilzen en kent dacht ik. Hè? Dat je ongeveer, uh, ja, Masmechelen en Lanaka pakken we er ook nog bij. Ja, die zelfs, zit je ook en bij. We zitten en... er op DAB en op internet ook ja, natuurlijk. Op welke frequentie dan? 105.10. Ja, je mag nu natuurlijk wat reclame ja, ja, ja, maar... maken, uiteraard. Hè. Ja, Jobo uh, is ook een, een app van nu, dus geen enkel probleem. Iedereen kan de, de, de app downloaden ook. En dat is tof tegenwoordig. Natuurlijk. Ja, dus uh, wanneer ben je precies dan geëindigd op, op Radio 2? Uh, oh, met programma's te doen. In de jaren negentig heb ik dan nog vroege vogels gedaan. Dat was voor ochtendkuren. Uh -huh. Dat ik van zes tot acht. Ik belde mensen uit hun bed morgens. En uh, ja, die mochten dan een plaatje vragen voor iemand die jarig was of die trouwde, weet ik veel wat. En ik belde op, zonder dat zij daar iets van wisten natuurlijk. Hè. Uh -huh. En die waren dan fel verrast natuurlijk. Hè. En uh, daarna deed ik de regie van ochtendkuren met zomers en verschuren. Dat hebben we ook zes uh, jaar lang gedaan. Tot 98 denk ik. Ja, dus jij, jij weet alles over muziek eigenlijk. Hè? Ja, ik heb toch He? al proberen altijd je, alles te volgen. Ja, je, je bent dus echt een discotheek op jezelf. Hè? Dat toch ja. wel. Hè? Nee, maar dan moet je ook al die platen kennen en zo. Hè? Want anders is... Je ja, dus... kan natuurlijk niet alles gaan doen. Nee, maar eens, toch en, enorm, enorm veel. Hè? Ja. Dat is een beetje... En dat is op het einde van het jaar... Gebeurt dat ook altijd op de NPO-televisie. Nu op Nederland heb je ook Hitsa Go Go over, eh, over heel de decennia. Dat men terug eh, muziek eh, promoot en muziek laat horen. Eh, maar ik vind het fijn dat dat je dat nog steeds doet. Tom, mag ik afscheid nemen van jou? Bedankt voor het komen. Graag gedaan. Succes. Heel fijn. En, en een geweldig 2025. zelf voor jou. En keep the spirit. En uh, blijf in de goede gezondheid, want de volgende plaat die je nu kiest, prachtige plaat. The Rolling Stones met She's a Rainbow. Dankjewel Tom. Graag gedaan. Erfgoed Radio radioweekend. Jouw vrijwilligers erkennen, in, in de bloemetjes zetten, bedanken of een zinvolle ervaring schenken waar ze nog lang kunnen van nagenieten. Wel geef hen de kans om radio te maken met Soundwave. Stuur een mail naar mp.letstunein.be M van mama en de p van papa. Apen staat letstunein.be Op te kijken hoe jullie kunnen samenwerken. Ik kan het aanbod terugvinden op letstunein.be Onder diensten Vrijwilligersradio. Vrijwilligersradio. Erfgoed Radio Weekend. In de kunstzaal in Studio Stad Onder de Toren. Nou, dat zei ze ook in de tijd eh, toen zij gehuwd was met eh, eentje van de BG's. Eh, ik weet niet of u dat nog weet, beste luisteraars. Ze was gehuwd met Morris Gibb, deze roodharige uit Verenigd Koninkrijk. Lulu bing en dan heb ik hier naast mij eigenlijk toch wel een, een uh, fornuis staan. Iemand die uh, zo ontzettend bekend is in Limburg. Uh, Dag Rudy Moesde, goedemiddag. Dag Heidi, goedemiddag. Uh, we gaan het niet onmiddellijk hebben over TV Limburg... want dat is natuurlijk jou, jouw grote daar nu, hè, ja. de, de laatste 20 eh, jaar. jaar. Maar uh, voordien ben je eigenlijk begonnen... Met bijvoorbeeld een, een programma moesje. En dat was bij Radio Randstad. Uh, ja, inderdaad. Eigenlijk ben ik nog eerder begonnen bij, bij Radio Scorpio in Leuven. Want het was eigenlijk altijd mijn grootste droom om ooit iets voor de radio te doen. Ik herinner mij dat ik als kind tot uh, twee uur s'nachts naar Radio 2 aan het luisteren was s'nachts. Met uh, Gide Pre, die s'nachts presenteerde. En uh, in Nederland natuurlijk de, de, de piratenzenders Radio Veronica, Radio Noordzee. Dat waren de radios waar we vroeger naar luisterden. Felix Meurders, trouwens, was even mijn nog altijd grote radio idol uh, Ik heb hem later ook uh, echt mogen ontmoeten en leren, leren kennen, regelmatig mogen ontmoeten. Uh, Guy Pree natuurlijk ook als radio 2-collega toen. En dat is natuurlijk fijn dat je dan de, de legendes van vroeger in levende lijven ziet. En dat is in uh, maart 2de, 1982 was mijn allereerste programma uh, bij Radio Scorpion Leuven. Ik weet nog dat ik heel lang had moeten zoeken om te weten waar die water waren, want het was allemaal illegaal nog. Ze zijn nog Net de week voordat ik begonnen ben, zijn ze nog eens opgepakt geweest door de politie. En te uh, ik, van nu wil ik er zeker bij zijn. Ja, dat, dat kan ik mij voorstellen, <laughs> ja. Maar het is dus wel zo dat... Uh, ik denk dat die ook een tijdje in de gebouwen van de Manhattan gezeten hebben. Hè? Ja, so nee, dat was de andere radio. Je had een Leuven, twee radios. De Vrije Radio Leuven, de radio van Jo met de Banjo. Dat was de Juist. commerciële radio. Mm -hmm. En daarna had je de studentenradio. Dat was Radio Scorpio. Scorpio. En ja. ja, weet je, als je dan student bent... Dan, dan wil je niks met commerciële radio te maken hebben in die tijd. Ja. Ja, ja, ja, <laughs> Gelukkig is dat allemaal ja. veranderd. Ja. Ja. En uh, ik, ik herinner me nog dat ik, uh, ik mocht... Uh, ik, mocht uh, ik mocht daar het showbiz nieuws... Lezen, tussen drie en vier in de middag. Ik was zo blij als een klein kind dat ik dat eerst ging doen. En de tweede dag al uh, was de presentator gewoon niet opdagen. Het waren allemaal studenten natuurlijk. Die was waarschijnlijk op stap geweest. En toen zeiden ze, ja, je ze toch maar hier. begint jij maar radio te maken. En zo is het eigenlijk allemaal heel stom begonnen. En, uh, ja. En dan rol je eigenlijk van Leuven naar Rassel. Ja, ik, ik, ja, maar ik was natuurlijk alleen maar met de radio bezig. waardoor ik mijn studies een beetje verwaarloosd heb. Uh, achteraf, uh, heb ik daar nooit gespijt van gehad of zo Maar toen kwam ik natuurlijk terug naar Rassel toe. En toen moest ik naar een radio gaan. En een radio trok weer radio Je had Radio Noordzee in de Twee Doorwijk. En aan de rand van de stad was Radio Randstad. En dat was boven de krantenwinkel van Remy. Ja. En ik kwam daar binnen. Ik zeg, ja, ik zou graag hier radio willen maken. Ja, kunt je iets? Ja, ik zeg, ik maak al twee jaar radio bij Radio Scorpion Leuven. Ah, oké, okay, je mag zaterdag beginnen en zo het toen gegaan ja, ja, en dat was je heel, heel bekend. Hè? Was je daar, hè? Ja, ja, dat was natuurlijk maar een van de populaire programma's en zo, weet je. Ja. Je was ook al met radio bezig met uitspraken en hoe werkt ja. een programma, hoe een programma met elkaar. Dus dat, dat was toen voor zo'n radio randstad in die tijd ook een beetje ja, fijn dat er, dat er zo een nieuw bloed binnenkomt. Maar ook, maar ook nieuwe mm -hmm. informatie van hoe moeten we radio maken en zo. Ja. En dat was, dat was superleuk toen, ja absoluut. Ja, want je was eigenlijk de regelrechte concurrentie van... Radio ja, Noordzee. Ja, ja, iedereen was een beetje bevreesd voor hoe je moest. Dat weet ik niet zo meteen. Ah, ja, dat, ben ik zeker ja. dat weet ik niet, maar uh, achteraf ben ik toch nog bij Radio Noordzee terechtgekomen uiteraard. Ja. En toen, ja, ik, ik wou iets s'avonds doen. En zo is eigenlijk zeg maar Moesje begonnen, waar we eigenlijk een uur... Elke avond uh, zwoele muziek draaide, een uur lang. En dat was een gigantisch succes. Ik heb daar duizenden en duizenden brieven voor gekregen. Uh, in het begin waren we ook over heel Limburg te horen en zo. Dus dat was fantastisch. Ja. Dat was meteen een mooie keuze, uh, Rudy. Waarom deze, deze plaat van de Cure? Wel, ik heb uh, in mijn leven honderden, uh, zo niet duizenden uh, mensen, artiesten kunnen interviewen. Uh, natuurlijk uh, al Vlaamse, Nederlandse, maar ook internationale artiesten. En de allereerste artiesten of groep die ik heb kunnen interviewen was de Cure. Uh, dat was eigenlijk toen nog voor Radio Scorpio, die hadden een optreden in Limburg al in 1983. En omdat ik van Limburg was, zeiden ze gaat jij die maar interviewen. En ik kwam aan de Limburghal en ik kende de Cure echt niet zo goed, want dat was van de allereerste plaats, dat was een hit met de Forest. En dan waren ze wat gasten aan het voetballen in die Limburghal. En ik dacht ja, oké, ik zal je even aanspreken. Maar het waren die jongens van de Cure zelf, die gewoon aan het voetballen waren. En toen dacht ik, ja, voetbal, speel even mee en zo. En ja, dat was een fantastische tijd. Ik zal het nooit vergeten. Ik vind het jammer dat ik er geen foto's van heb of zo, maar ik had wel mijn plaat meegenomen, mijn LP. En die hebben ze toen gesigneerd. En die hangt thuis nog altijd eervol op mijn bureau signeren LP van The Cure. Ik denk dus, niet dat iedereen dat heeft. Nee, dat is, en dat is echt geld waard. Ja, dat denk ik nee. dus het ook. Maar doe ze toch nooit weg. Nee, dat neem ik aan. Dan neem ik aan. Nee, maar, dus als je dan uh, van Radio Randstad... gaan we de stap maken... Uh, niet zozeer in de vrije radiowereld, maar je komt dan terecht bij TV Limburg. Ja, eigenlijk is dat zo. Ik was naar Radio... Randstad, Radio Noordzee, ben ik bij Radio 2... terechtgekomen. Uh, dat was ook... een beetje omdat... Weet, als je doorgroeit als radiomaker, dan, dan was er alleen maar... De BRT Radio 2, dat was niks anders... En dan uh, heb ik daar dan een prachtige jaren mogen meemaken. Maar uiteindelijk, dat, dat tv maken, dat is altijd blijven kriebelen. En dan ben ik toevallig, op het juiste moment, twee mensen tegengekomen. Dat was enerzijds Johnny Putt, die was met tv-publiek toen bezig. Die zocht een presentator. En anderzijds was dat Philippe Hilve, die, uh, dat was de hoofddirecteur van het nieuws. Die zocht een, een financieel journalist. En ik werkte eigenlijk op de bank, want ik was eigenlijk bankdirecteur. Dat was mijn echte leven. <lacht> <lacht> maar de radio is altijd en tv belangrijker geweest. En uh, toen dacht hij, ja, ik dacht, uh, ik, ik ga dat maar doen. En toen heb ik eigenlijk ook mijn job stopgezet, eigenlijk, zowel op de bank als op de radio. Want ik was half halftime in dienst bij Radio 2, bij de VRT, en half halftime bij de bank, om eigenlijk in een avontuur te stappen. Ik was toen net 40 jaar, ik zal het nooit vergeten. Mijn vrouw zei, zou je dat wel doen en zo? Al uw zekerheden opgeven. Ik denk, ja, ik ga mijn hart volgen. En ja, ik ben daar direct eigenlijk, dat was direct mijn ding. Het was ook meteen tien jaar TV-Limburg. Ik mocht daar direct als gastheer de shows presenteren en zo. Allee, je, je komt natuurlijk niet van niets. Je begint natuurlijk wel op een bepaald niveau. En het leuke was, we zijn er begonnen als vier. Dus je moest zelf monteren, filmen, alles zelf doen. Ik kon dat niet, dus ik heb alles moeten leren. Maar voor mij was dat natuurlijk wel mijn, mijn een basis. Ik heb nooit met een cameraman of een geluidsman gewerkt. Ik was meteen videojournalist van de eerste dag. En ik ben daar ook, ik mag dat wel zeggen, vrij goed in geworden. Ik ben ook andere journalisten gaan opleiden. We zijn zelfs ook in Zuid-Afrika, videojournalisten gaan opleiden. Dus we waren, er echt wel al, ja, we waren de eerste in, in Vlaanderen, misschien wel in Europa, die echt die videojournalistiek waren. Ik weet, er was ook een Kuivjesfestival... Dat was in... 2005 is dat geweest, in Brussel, naar aanleiding van zoveel jaar Kuifje. En er waren zes journalisten van Europa die daar mochten filmen. Dat waren er twee van Engeland, één van Frankrijk, één van Nederland, één van Duitsland en één Belg, en dat was ik. Dus wij mochten daar drie dagen lang als echte Kuifjes door Brussel toeren en overal alles gaan filmen wat daar gebeurde. Dat was toen echt wel Kuifje in Wonderland. Dus dat, dat was echt mijn ding. Uh, maar toen ik kwam van de radio en ze dachten well, we willen ook graag met dagtelevisie beginnen. Uh, en uh, dat was het idee waar we ook waarmee we begonnen waren. Maar daarna ben ik dan na een jaar of vijf, zes overgestapt naar dagtelevisie. En dan zijn we Stuur TVL begonnen. Dat was meteen een schot in de roos. We gingen elke dag twee uur live televisie maken. Iedereen verklaarde ons voor zot... Uh, je zou nooit mensen vinden om daar elke dag twee uur gasten te vinden of wat er gebeurde. Maar dat was van, eigenlijk van dag één een, een heel groot succes. En, en uh, dat was is, dat is een fantastisch programma. En als een televisiemaker live tv maken, dat is het mooiste wat er is. Want er loopt elke dag iets fout. <laughs> het is elke dag spannend. Gaan die gasten komen? Wie gaat er komen? Soms kwam daar iemand plots met een paard aan. Wat gaan we ermee nou doen? Maar iedereen was daar welkom. Dat was echt altijd een, verrassend. Altijd verrassend, ja. elke dag ja. Hebben we weer een plaat klaarstaan? Want ik wil nog even dit zeggen. Ja. En het heel gekke was: je zegt, ik was vroeger bankdirecteur. Jij verliet de bank. Ja. En de bank veranderde van naam. Ja. <laughs> ja. En daar hebben we betaaldelijk over. <laughs> Je t'entends. Waarom deze keuze? Wel, die moest er gewoon bij zijn. Ik ben mijn hele leven lang al muziekliefhebber. Eh, dat zal je ondertussen wel duidelijk zijn. En ik ben altijd een hele grote fan geweest van het Songfestival. En toen ik bij TV Limburg ging solliciteren, in 2003 was dat, ja. toen zei ik ik wil twee zaken doen. Eén, eh, ik ga me niet bezighouden met sport. En twee, als er ooit iemand naar het Songfestival moet gaan, dan ben ik dat. En dat was oké, okay, dat hebben ze toen aangenomen. En ik had zelfs van 2006 eh, mocht Kate Wynne naar het Eurovisie Songfestival mm -hmm. gaan. En ik herinner me die avond nog heel goed van de voorronde, Kate Twine won. En die avond hing mijn hoofdredacteur al aan de telefoon. Die zei, Rudy, je gaat naar Athene, pak je koffers maar al. En het was de eerste keer dat ik een songfestival geweest ben. Ik ben een keer of vier, vijf geweest, denk ik. Maar dat is natuurlijk fantastisch. Dat is het, dat is het grootste muziekcircus ter wereld. Wel, hè? Duizenden journalisten. En daar zagen we toen eigenlijk, ik was dus vier journalisten, dus ik zat daar helemaal alleen, in mijn eentje, met mijn camera en mijn laptop. En we gingen live stream, deden, deden, wij, deden wij uitzendingen. En dat leek misschien raar, maar plots kom ik daar collega's tegen Van check een land met 1,2 miljoen mensen dat is iets groter dan Limburg, die zaten ook op dezelfde manier te werken als wij. Dus plots kom je met andere bondgenoten lotgenoten, die op dezelfde manier leuke creatieve televisie bent dan jij, in tegenstelling tot de ZDF en BBC, die daar met 20 man waren natuurlijk, dat was iets heel anders maar zo zie je dat plots de wereld heel klein wordt en ja, zo'n songfestival meemaken dat is gewoon fantastisch, en Kate is terug, een schatje. absoluut. Echt, heel leuk een leuke anekdote. De VTM was niet daar, ze dachten, die kwamen alleen bij de finale. Ze dacht dat Kate Wijn gaat doorstoten aan de finale. En die was er niet. Dus uh, ze was in de ze dus uitgeschakeld. Maar natuurlijk had de uh, VTM geen beelden. Dus zo kwamen mijn beelden s'avonds ook in het VTM-nieuws terecht. En ik denk van, oké, okay, dan ben je goed bezig. Dan ben je echt inderdaad goed bezig. Ja, bekend van de Knieuwse Wengel. Hè? Uh, ja, absoluut. Onze Kate. Ja, nee, dus, ja. Het is trouwens ook een tof iemand. Ik heb ze al een paar ja. keer ontmoet, backstage, ja. pukkelpoppen. Ja, back zeker. zeker, dat zeker ja. Ze de... En als ik dan toch bij die TV Limburg terug nog zitten, dan is het zo uh, Rudy, uh, dat jij eigenlijk, uh, Hallo Limburg bijvoorbeeld, ja. is een programma dat jij op de poort zet. Ja, hebt. Ja, het ook. is eigenlijk zo, ik ben al sinds 2007, 2008, sinds uh, Studio TVL bezig met, uh, met dagtelevisie, dus niet meer verbonden aan het nieuws zelf, maar wel met, met alles wat met overdag uitgezonden wordt. Uh, we hebben dan acht jaar Studio TVL gegaan, dan is dat gestopt, zijn we aan tafel begonnen, dat was een talkshow, mijn eerste gast was toen... Um, uh, uh, kip kleisters uh, ja. dus meteen de toon gezet uh, maar je moet altijd blijven veranderen dan zijn we een keer eens in de buurt gaan doen zijn we met een uh, mobiel omgaan rondrijden door Limburg en uiteindelijk doen we nu sinds een jaar of drie, vier uh, uh, um, uh, wat doen we nu eigenlijk al? Ja. ja, nog altijd interviews en op tafel zitten. Nog altijd, <laughs> nog altijd, nog altijd maar, gasten, ja. Ja, ja. is eigenlijk leuk, men, men, men denkt zo van, er gebeurt niets in Limburg. Er gebeurt zoveel in Limburg. Veel, ja. En het is ook hem dat eigenlijk de, de interessante mensen die, die, die niet in het nieuws komen, die willen we wel onze dagtelevisie hebben. En ja, dat, dat is eigenlijk ook geloof een twaalfjarige DJ bijvoorbeeld. of, of uh, onlangs was er een meisje, tien uh, jaar, die als basgitarist al twee keer een concert mogen geven uh, in, in uh, New York. Dat is ja. toch fantastisch dat je die mensen... Een kans geeft. Ik bedoel, die, die bloeien daarvan open heel vaak. En dat zijn dat mensen die voor de allereerste keer eens een interview doen. Of in aanraking komen met, met de media, met tv. Hoe werkt het op televisie? En voor hen is dat een soort leerproces. En ik vind het fijn dat we daarin kunnen meewerken. En zo heb ik ook de allereerste keer uh, Axel Red mogen interviewen. Dat was toen met Radio Randstad. En met Fabi was dat toen, Little Girl. Da, dat weet ze nog altijd. En dat blijft een band met die artiest voor de, voor de rest van je leven. Want ik zei, dat ik heb heel veel mensen mogen interviewen. Maar ik, uh, ik heb de eerste interview met La Peres gedaan, met, met, met Dana Winner, met alle artiesten, want ik ben 40 jaar actief in de media, de meeste, Dana Winner heeft nu 35 jaar carrière gevierd, dus ik heb er heel veel zien komen, en die artiesten, die weten dat nog allemaal, dat, dat, dat is een band die je opbouwt, zeker met de Limburgse artiesten, maar ook met andere artiesten, Sam Goris bijvoorbeeld, dat is echt een buddy geworden zo, Allee, dat je die zo vaak tegengekomen bent door de jaren heen, en dat, dat is leuk, dat is zo, dat zo'n band opbouwt. Het wordt eigenlijk voor jou dan een beetje alledaags eigenlijk, hè? Ja. Dat ze dan zo nieuw komen gisteren, dat is toch wel ja, hè? dat is ook zo, ja. Alledaags, ik, ik, ik, mijn leven is echt een, een rollercoaster geweest, herinner ik mij. Of kan ik me nu wel denken, je, bent, je hebt zoveel dingen meegemaakt dat je soms dingen al vergeet. Van, ah ja, en dat ook nog, en dat ook nog. Omdat je echt van het ene hoogte naar het andere gaat. Maar je, je altijd bezig bent mm -hmm. met, met mm -hmm. leuke dingen. Absoluut. Ik hou me niet bezig met de slechte dingen in het leven, maar alleen met de leuke dingen. En dat maakt je leven zelf ook heel leuker, Vandaar ook, de zon schijnt altijd voor moesje, Absoluut. We luisteren even naar... Uh, niemand minder dan Axel Red. Tous gens qui de moi dans la ville gens qui courent qui marchent pas Die, oh, deze Axel Gret. Ja, hele lieve schat is dat. Van ons. He? En die is altijd zo eenvoudig gebleven. Ja, altijd. Ik ben eens een keer uh, bij haar thuis mogen gaan in Brussel. Ik heb haar ook eens op kerstdag mogen gaan interviewen. Zo, een fantastische dame. He? je wordt goed begeleid door Philippe. Ja, en, Philippe doet dat goed. Dus op, dat is dus, een leuk hoogje. en mooie kinderen. Ja, op, echt waar. Ja. Heerlijk om, om haar te kennen ja, zeker hem. weten. Ja. Um, we gaan even terug naar TV Limburg, want... Uh, er zijn toch wel wat veranderingen op optillen. Ja, inderdaad. In 2025 komt er een nieuwe TV Limburg, mag ik eigenlijk wel zeggen. We zaten vroeger onder de Vleugels van het Mediahuis, de groep van Belang van Limburg, in andere, met andere zenders. En sinds 1 juli zijn we opnieuw terug volledig onafhankelijk. En vanaf 1 januari, in januari gaan we verhuizen naar nieuwe studio's. De Corda Studios op de Corda Campus. Mm -hmm. Daar komen drie totaal nieuwe studio's. Er komt ook een nieuw logo, een nieuwe huisstijl. Er komt een hele nieuwe TV Limburg aan in 2025. Maar ook nieuwe programma's, want... Dat mag ik misschien al zeggen. Hallo, ja, Limburg gaat graag. stoppen. Uh, begin februari is de laatste uitzending. En dan gaan we daarna met een nieuw programma beginnen. Maar daar kan ik nog niks over zeggen. Dat mag je niks over zeggen. Nee, nee. <laughs> Zo is het dan, gebeurd van alles, maar daar kan ik niks over zeggen. Maar het, is, het gaat wel een heel nieuwe start worden. En ik denk voor Limburg uh, gaat dat iets heel moois worden. Omdat, uh, weet je, je bent met niemand meer gebonden. Je bent volledig vrij. Je doet wat je wilt. Uh, dat geeft je toch heel veel vrijheid om, mm -hmm. om ook opnieuw allianties aan te sluiten met, met andere groepen vereniging met mensen. En ja, TV Limburg gaat echt een nieuwe start maken, een nieuwe doorstart maken. En ik denk dat de limburgers daar zeer, zeer blij mee zullen zijn. Dat is voor jou eigenlijk terug een uitdaging. Ja, maar ik hou van uitdagingen. Ik, ja. ik zei dat ik heb al zoveel verschillende programma's mogen doen. En ik vind dat fijn dat ik gedaan heb, Maar ik vind het ook fijn om in iets nieuws te beginnen. Ja. Weet je, als je al 100 jaar hetzelfde mag doen, dan wordt dat een gigantische sleur. Uh, ben Kerbe, die presenteert al 30 jaar blokken. Dat moet verschrikkelijk saai zijn. Ja. Voor de kijker wordt het ook wel bijzonder saai. Dus het is tijd om af en toe iets nieuws te doen. Ja. in, in Nieuw avontuur te stappen. De tijden veranderen ook. Hè. Toen ik begon, eh, twintig jaar geleden, TV Nummer, was er geen internet bijvoorbeeld. Ik herinner mij een leuke ik een anecdote toen we naar het songfestival gingen, moesten we beelden doorsturen. Dat kost toen duizend euro voor één minuut beelden door te sturen via satelliet. Zes maanden later ging ik naar uh, um, Miss Worlds met uh, Virginie Klaas, die toen Miss België was. Daar kon de beelden doorsturen via internet. moesten moest wel geen duizend euro per minuut mee betalen. En een jaar later, toen we het songfestival waren, ging dat gewoon vlam via internet. Alles supersnel. snel. Dus alles verandert heel snel. En door het feit dat het nieuwe technologie is, kan je ook weer nieuwe dingen maken op televisie. Je moet je aanpassen altijd. En dat is leuk natuurlijk. Ik Rudy, en de samenstelling van de mensen die nu voor in Limburg werken, die blijven dus aan boord. Uh, de meeste mensen blijven aan boord, ja. Zo sowieso de mensen van het nieuws. Het nieuws is de VZ2 TV Limburg. Die blijven, die blijven allemaal hetzelfde. Die gaan wel naar een nieuwe locatie toe. Maar het is eigenlijk de, de beheersmaatschappij. Vroeger was dat NV De Buur. Dat is nu BV TV Limburg geworden. Dat, dat zijn de, dezelfde mensen die daarbij gebleven zijn natuurlijk. Ja, ja, sowieso, ja, ja. Ja. Dus daar is uitkijken naar wat. Hè. Dus dat gaat heel feestelijk worden. Dat nee? gaat zeer feestelijk Met... worden. We moeten trouwens onze dertigste verjaardag vieren. Dat gaan we ook vieren in 2025. Mm -hmm. Ik zie je ik zie alweer cruizen. Ik, ik heb er zin. He. Ik, moet, ik zie het. Nou ja. zeg bedankt voor de komst, uh, dat je tijd hebt vrijgemaakt einde van dit jaar. Ja. Uh, we zullen elkaar zeker weer terugkeren. Onze wegen kruisen nog ja. alles regelmatig. Ik wens je een fantastisch 2025 toe en natuurlijk heel veel succes met TV Limburg. Dankjewel, Eddy. Ik, ik, ik, ik, ik, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, een zonsopgang in Afrika. De Kabuera danser in Bahia. Ik laat drinken in New Mexico en Caipirinha ja, in Rio. Of met een zeilboot naar het Paaseiland met een vliegtuig landen op het strand. Van brelzen een mooie Ili, maar kiezen. in plaats van thuis te zitten kniezen. Ik wil de zon zien ondergaan ik... de blues van Memphis door in New Orleans. Oh, ik zou zo graag de wereld zien. Ik wil de vader horen van Rodriguez en de bousouki van dalares of Piazzola een bandoneon horen klinken als de avond komt. Er zit een je terecht kan bij een psycholoog of je hebt andere mentale zorgen. Miguel doet individuele begeleiding. Vergelijkbaar met coaching en therapie. Jij vertelt over jouw obstakels en hoe jij het graag anders wil. Jij bepaalt de geluidsopname, wat er wel en niet in wordt gezet. Het belangrijkste is niet zozeer de opname zelf. Het gaat erom dat jij je sterker voelt en dat je betekenisvoller leeft. Stuur een mail naar mp@. Let'sTuneIn.be. De M van mama en de P van papa hapen staat Let'sTuneIn.be. Doe dit voor een eerste kennismaking. Wil je zelf het aanbod bekijken en beluisteren? Let'sTuneIn.be en bij diensten doorklikken naar Audiomotivatie.